11 uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Volgens de VN is de regering van Zuid-Soedan verantwoordelijk voor de hongersnood in het land. Dat staat in een vertrouwelijk rapport dat is ingezien door persbureau Reuters. De inkomsten van Zuid-Soedan worden door de regering besteed aan wapens. Bovendien is de hongersnood voornamelijk het gevolg van de conflicten in het land. Vijf en een half miljoen Zuid-Soedanese lijden honger. Dat is de helft van de bevolking. Voor de kust van Jemen is een boot met Somalische vluchtelingen aangevallen door een helikopter. Daarbij zijn zeker 31 om, mensen om het leven gekomen, meldt een medewerker van de Jemenitische kustwacht. Volgens hem waren de vluchtelingen onderweg van Jemen naar Sudan. 80 opvarenden zijn gered. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Het kustgebied waar de melding vandaan komt is in handen van moslimfundamentalistische Houthi-rebellen.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 Een rivier in Nieuw-Zeeland wordt erkend als levend wezen en krijgt dezelfde rechten als een mens. Daarmee komt een eind aan het langste juridische conflict dat het land kent. Het Maori-volk onderhandelde 140 jaar over de status van de rivier, die een belangrijke spirituele betekenis voor hen heeft. Door de rivier te erkennen als levend wezen kan die beter worden beschermd tegen bijvoorbeeld vervuiling. De overheid en de Maori gaan nu samen toezicht houden op de rivier. Het weer, zon, ook wolkenvelden en tot vanavond op de meeste plaatsen droog. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het ZFM, NO verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Liefde in de disco Inferno. Ja, we gingen zo maar even naar de disco uh, Henny. Ja, dat is uh, <laughs> fantastisch. U luistert trouwens naar de Waterporen sport. Dus het is geen disco programma, maar een sportprogramma. Ronde gebeurt van alles. We hebben een geweldige gast vandaag. Ja zeker. Ik bedoel, als je zoveel. Uh, dingen gehaald hebt, zoals zij heeft gehaald. Dat is ongelooflijk, hè? Maar, maar daar willen we het zo nog wel even met over hebben. Want nooit erkend hè, in Nederland. Nee. Dat is erg, hè? Dat is erg. Als je dus zulke prestaties levert... Vijfvoudig en... Nederlands kampioen. oversteek Dover Calais. Acht uur, 44 minuten. En acht uur en 19 minuten. Dus ja. de beste seizoentijd. Ja. Zesvoudig wereldkampioen. En er wordt gewoon helemaal niets aan gedaan. Dat is toch nee, nee, pas... Ik, ik, ik las in het, uh, een berichtje van het sportsgala Velsen, dat ze pas onlangs dus is beloond... met de gouden speld van de ja. ZB En een tegeltje ja. van de gemeente, en een hartstikke leuk boekje. En een boekje. Prompteringen uh... van een marathon zwemster, ja, mooi hè. Ja. Leuk hoor. Ja, we, gaan, uh, we gaan uh, kijken of Joop van Nes uh, ja. te bereiken is... want er is ook heel veel sport in Zandvoort... met heel veel grote successen. Hij hangt nog niet aan de leen. Onder andere nee, zijn... Nee, nee ik, moet, ik moet nog even bellen. Ik heb afgesproken met... Nou, uh, bel, nu, maar, bel maar zo. Ja, ja, maar ik, maar ik kan maar één ding tegelijk. Ik kan niet bellen en techniek doen ook nog. Uh, nou. <tomst3> nou, <hijnen> nou, wij wij braten wel we door, de, nee, de, de, de, jij, bent een, ja. jij bent een multitasker, toch? <hijnen> ja, ik ben een multitasker. Ja, als ik hier aan de gang ga, dat dan horen de luisteraars allemaal dat gerammel en zo. Dat gaan we niet doen. Oh. Dus dat doen we dan tijdens een stukje muziek, toch? En wat ga je draaien dan? Ja, wat willen jullie dat ik draai? Wat heb je klaarstaan? Nou, mooie van Cliff in the Shadows. Nee joh. Ja, nee, dat is, ja, dat ja, is, dat ja, is, is wel te heel erg, oud. Ik heb te laat. Hey, <laughs> <to to lot. laughs> I got to do my best to please just cause she's a living doll. I got to in that is why she satisfies my soul. I got to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 I live in dot And if you don't believe what I say, just feel Gonna lock her up in her trunk So no bigger hunk can steal away from me Got myself crying, talking, sleeping, walking, living dog I got to do my best to please her Just cause she's a living dog Cliff and the Shadows, uh, nostalgie. 60 ja, jij, bent, jij bent er gek op, Charles. Nou ja, voor mij begon uh, het drummen en het muziek maken in de jaren zestig. met een shadowbandje, met drie gitaren en een drum. En, en uh, als we dan geluk hadden, kwam er ook af en toe een zanger voorbij die een klein beetje kon zingen. Ja, ja. Maar uh, ja, dat heeft voor mij toch wel een bepaalde uh, uh, nostalgische waarde, Cliff. Ik vind het niet verkeerd hoor. Maar ja, goed, smaken verschillen. Hebben water, we hebben het net al over gehad, toch? De Watertorensport. Ja. Uh, wij gaan vandaag uh, voor vier uur, we gaan tot twee uur door. Waarvan het laatste uur. Nou, nee, dat dacht ik niet. Uh, ja, dat denk ik wel. Het nee. laatste ja, uur Dan moest je wel een... iemand voor de techniek zoeken. Ja, niet? dat doen we wel. Dat we, we, dat we, dat doen we. We. vier uur zelfs. Ja. Maar, nee, maar het nee, laatste nee, uur nee. doen we ook een beetje zand voor het luncht. Nou, ik en daar hebben we een speciale presentator voor, die komt straks. Aha, ah. ah, oké. Okay. Nou. En Jos mag dan even nog de techniek doen, dus het is hartstikke leuk. Allemaal. Ik, eh, ik, ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal geregeld gaat worden, nou, maar goed. We, we zien het wel. Dat denk ik ook, ja. Maar ik, denk dat, is, ik denk dat we elkaar niet meer zien. <laughs> wat belangrijk is, is dat wij in Zandvoort heel succesvol zijn met sporters. En uh, over dat succes van die Zandvoortse sporters weet uh, één man alles... Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Goedemorgen Joop. Goedemorgen. Want wat was het een week? hè? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een, een behoorlijke week voor, uh, voor de Zandvoortse sporters inderdaad. En dan vind ik eigenlijk uh, de prestatie van uh, Imke van der Aar uh, de beste. Ja, nou haar, ja. Mijn idee hoor. Hoewel, uh, Joël Oom is ook geweldig geweest. Ja. En Melissa Boyden die heeft uh, weer eens van zich laten horen. En de Lions hebben ook weer gewonnen, dus jij was ook gelukkig. Ja, uiteraard. Ja, maar dat had ik ook niet anders verwacht hoor. Maar laten we met het voetbal beginnen, want Zandvoort heeft nog steeds kans. Ja, dat begint uh, wat, wat, wat, wat vrolijker eruit te zien voor Zandvoort. Uh, want Zandvoort heeft uh, hele goede zaken gedaan afgelopen weekend. Ze wonnen zelf met, <coughs> met uh, 3-1 van SCW. Ja. Daar hebben ze in Rijs en hout nog met uh, 3-2 van verloren in de allerlaatste minuut van de... Van de uh, uh, blessuretijd tijd ja. En nu, uh, nu hadden ze uh, SCW Tuk en ehm um, uh, Kagia die liet 20 uh, punten vallen. Ja. Die, die, uh, en dat, dat, dat komt dichterbij. Zes punten met nog uh, negen wedstrijden te gaan, acht wedstrijden te gaan, dat is knap zijn. Ja. Ja, en dat, dat zag het eigenlijk een paar weken geleden helemaal niet naar uit. Maar eh, KGA en VVC laten punten vallen. En dat is uh, voor erg belangrijk, want ze hebben het niet zelf in de hand, laten we eerlijk zijn. Nee, maar ze hebben wel de kans op het periode of hoe noem je dat, op een ja, periode. Ja, periode. de laatste periode, daar staan ze nu bovenaan. Die, die is nog maar kort hoor, Dus pas drie wedstrijden. Maar ze staan wel bovenaan. En uh, dat is een, een strohalm die je moet vastpakken om eventueel nog uh, naar die tweede klasse te kunnen promoveren. Het is altijd een, een tombol vind ik, die na-competitie, want je komt tegen ploegen ja. te spelen die helemaal in de winning moet zijn, dat weet je zelf ook. Ja. Uh, en Zandvoort uh, is dan nu eens een keertje um, goed in de laatste periode bezig. Als je die mag winnen, dan ben je goed in de moed ook. Want als je de eerste periode gewonnen hebt, dat is dan weer een tijdje terug ja. en dan hoef je niet meer die, die vorm te, te hebben. Nee. En morgen hebben ze wel een zware, hè, Arsenal uit? Ja, dat is niet gemakkelijk, nummer 5. Uh, altijd problemen geweest voor Zandvoort. Maar um, als we speelden zo afgelopen, afgelopen zaterdag de tweede helft, of met name de tweede helft, want de eerste helft was eigenlijk niet om aan te zien, dan, uh, dan hebben ze een hele goede kans, denk ik, tegen Arsenal. Ja. En dan is het weer afwachten wat de rest doet. We hebben slecht nieuws uit het wielrennen, Joop. Ja, Jesper Rasch heeft zijn pols gebroken. Hij is gevallen in een ronde van uh, Zuid-Holland. Mm -hmm. Na nou, ongeveer 100 kilometer. En. Uh, de uh, pols deed zeer, uiteraard. Hè, maar hij stapt nog op en blijft voorin meerijden. De laatste 70 kilometer van die koers, want het is 170 kilometer. En na afloop is hij naar het ziekenhuis gegaan. En daar is geconstateerd dat het zijn pols verbroken is. Nou, zijn dus polsbreuk kan heel gevaarlijk zijn. Hè? Ja. Uh, je kan daar uh, um, uh, uh, een geweldige blessure van overhouden. Um, die, die je leven lang bij je blijft. Ja. Dus daar moet je ontzettend mee oppassen. En ik hoop voor hem in naam dat het meevalt. Het is een gecompliceerd gevricht, dat weten we. Goed het nieuws uit de, uit de, de tennis. Het huh? Goed Sorry? nieuws uit de tenniswereld. Melissa Boyden. Ja, Ja, ja dat is echt een, een talent hoor. Dat is geweldig. Die, die meid die, die staat er een partij te slaan. In Europa, hè? Denk erom, want ze gaat gewoon buiten Nederland is ze aan het tennissen. Ja. En hoog aan het tennissen is dus nummer 34 van de U 14, of 37 van de U14 van de wereld. Dat, wil ik nog. dat vind ik nog wel wat. Ze speelt in twaalf dagen vijftien wedstrijden en die wint ze ook nog. Ja. Maar waarom weten we dat allemaal niet, joh? Dat is toch ongekend? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik krijg die gegevens altijd van haar moeder. En uh, ja, we blijven de volgen uiteraard. Ja, je... En misschien is het een keertje leuk als ze in Zandvoort is om haar een keertje uit te nodigen bij, bij Watertoren Sport. Ja, vraag maar aan de moeder. Breng maar hier, hoor. Hartstikke leuk. Wel. Ja, ja, ja, ja. En dat, datzelfde geldt eigenlijk voor Joelle Omen, want die werd ook weer eens een keer een Nederlands kampioen. Ja, echt... ook voor de zoveelste keer dit jaar. Ik, ze zijn bijna niet meer te tellen. Nee. Uh, maar nu in een, in een teamprestatie, team, uh, want het was een, een, uh, voor clubteams, een ja. NK. Karate, en hebben we het over. Karate, ja. En uh, ze in haar eigen categorie, uh, U16, dan, dan werd ze tweede met het team. En ze heeft, was ook door uh, de Canamiew Haarlem ingeschreven in de U18, in het U18 team. En daar wonnen ze goud. Ze heeft uh, al haar partijen gewonnen. Ja, Geweldig. Een talent. Hey, Ik heb nog en... een diertje trouwens. Uh, ja. Want ook een zandvoortse, uh, uh, Jackie Huiben, is geselecteerd voor de U16 van uh, de uh, KNSB RNSBS. Uh, Konink, Nederlandse softball... Softball uh, en in. baseball... Uh, ja. Ja. Nou ja, daar is hij in ieder geval voor geselecteerd. Die gaat naar het uh, EK in... in uh, ik geloof dat het in, in Spanje is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En het is heel leuk nieuws natuurlijk. Ja, leuk. heel goed nieuws. Hey, Imke voelt... van der Aar die was, uh, was uitblinker in de wedstrijd van Zundert Velo... Uh, want ze werden weer Nederlands kampioen. Maar ze was ook leuk in beeld, hè? ze gaf een leuk interview... Gewoon, tijdens het hele kampioenschap in, in, in de bos is ze gevolgd door de NOS. Een paar keer geïnterviewd. Leuk. En uh, ja, Ze heeft het gewoon ontzettend goed gedaan. Ja, ze heeft al de partijen gewonnen. Maar dat is een talent, daar gaan we nog veel van horen. Ja, ja, ja. ja. En ze mag nu ook met, uh, met Van Zundert Velo naar uh, de uh, europacup wedstrijden ja. Die is, we worden gespeeld in uh, Milaan. Ja, leuk. Man. Binnenkort. Ja. is binnenkort, uh, redelijk binnenkort. En het Europese jeugdkampioenschap in Frankrijk, hè? Ja, dat is de laatste keer dus trouwens dat ze een jeugdkampioen... mee mag doen. Ze is 19 uh, geworden onlangs. Ja. En, uh, en uh, dan, uh, nu mocht ze nog meedoen, Dat is de laatste keer. Weet jij of zij nou kans maakt op Olympische Spelen bijvoorbeeld? Ja, altijd natuurlijk. Uh, ja. Ze zit in de top van Nederland. Ja. En, en uh, die Olympische Spelen... daar komen misschien iets te vroeg voor haar. Uh, maar uh, in 2024... Mm -hmm. Dan hebben ze toch wel grote kans, denk ik, als ze deze progressie blijft tonen die ze nu toont. Nou, het wordt iedere dag beter, lijkt het wel. Ja, lijkt het wel, ja. Maar ja, ze, ze woont ook intern in, in uh, Papendal. Ja. Dus als, de, als, de, als de, haar broertje, Wessel, die, die woont ook in Papendal. En uh, ja, die, die spelen elke dag badminton. Hé, hey, de hockey is er ook weer begonnen. Ja, gelukkig wel. Heb ik zondag weer wat te doen. <laughs> zondag in de, in de voormiddag, laat ik het zo zeggen. Ja, leuk. Uh, meteen uh, een goede wedstrijd van, van uh, ZHC. Ja. Speelde speelden tegen uh, de nummer 3. Zij staan zelf tweede, dus ze speelden nummer 3. spannende wedstrijd. Ja. Ik had het idee dat ze niet uh, punten hadden moeten laten liggen, hoeven laten liggen. Ze uh -huh. speelden gelijk, 2-2. En dat was denk ik niet nodig geweest. Een beetje uh -huh. scherper. Uh, dan, uh, dan hadden ze die wedstrijd kunnen winnen. Maar gelukkig, de nummer 1 Hoekse Waard, die heeft ook verloren van de kraaien. En dat is uh, voor Sans want Ze staan nu maar 1 punt achter. ...op, uh, op uh, Hoekse Waard. En ze moeten nog daar naartoe. Dat wordt de wedstrijd van het seizoen. Leuk. Ja. Zondag is de laatste wedstrijd van de... Van de uh, ...handbalcompetitie in de zaal, hè? In de zaal, ja. Dat is de, de, de, de grote competitie, vind ik... Uh, ...van het handbal. Daar mm -hmm. doen de meeste ploegen aan mee. En dan begint over uh, drie weken... ...de buitencompetitie, de veldcompetitie. En uh, ja, ook, ook leuk. Een uh, heel aparte sport eigenlijk... Uh, beetje gevaarlijk vind ik, want ze zijn nogal. Die hockey, die ze zijn nogal hard. Vallen veel, regelmatig. In de zaal kan dat. Maar op asfalt, dan lig je open. Ik vind het altijd een beetje huiverachtig, ben ik voor die wedstrijden. Maar goed, ja. als ze dat willen doen, moeten ze dat doen natuurlijk. Nee, hey, Gerard Scholten wint de elstedengolf golfwedstrijden. <laughs> ja. Georganiseerd door Laurel en Hardy. Dus er moet een hoop drank doorgegaan zijn. Uh, ja. Dat denk ik ook. Het uh, was gesponsord door Berenburg. Zonder maar Berenburg. Uh -huh. Ook leuk. Het was een leuk initiatief van uh, Ron uh, Brouwer. Ja, leuk. Uh, Om dat te doen. Uh, het is dan dus elk, tenminste elk, drie kroegen in Zandvoort hebben ieder jaar een golftoernooi. Uh -huh. En hij heeft het nu uh, eens een keertje uh, een andere draai gegeven door de spelers elf holes te laten lopen. Elke hol hadden de naam van de stad van de elf steden. Uh -huh. En... Uh, uh, met, met allerlei ludieke dingen langs de baan, uh, uh, uh, een tint uh, dat soort <laughs> dingen, weet je wel. Een uh, shotje tussendoor uh, moet kunnen. Hey, uh, de laatste uh, minuut is voor jou over jouw sport. Ron van de scoorde uh, weer 30 keer. 30 punten, ja. Nee, 30, 30 keer was me nou, uh, punt, Ja, 30 punten. <laughs> 30 punten, ja. Uh, de, de focus van de tegenstander, dat was uh, um, op, uh, uiteraard op uh, Niels Grabedam. Hey, die maakte dan ook maar voor hem heel weinig punten, 14. Maar goed, dan, krijg, dan krijgt uh, Ron krijgt weer uh, de, de ruimte. Maar niet alleen Ron, maar ook uh, uh, andere spelers krijgen wat meer ruimte gewoon. En, ja, dat is belangrijk. Ja. Da da dan win je. Maar het en gaat ik, goed, hè? Ze, ze, zijn, ze zijn nu echt, uh, echt op, op stand, denk ik, gekomen. Komende zaterdag spelen ze thuis. Misschien leuk om een keertje te gaan kijken. Mm -hmm. In de Corfersporthal om 7 uur tegen de reserves van het uh, Amsterdamse Haarlem Lakers. Mm -hmm. Nou, dat is een wedstrijd die, die moet gewoon gewonnen kunnen worden. Over twee weken is eigenlijk voor, volgens mij nog de belangrijkste wedstrijd. Want dan, komt, uh, dan moeten ze van naar KTC en Overveen. Ja. En die zou nog wel eens een keertje met roet in de eten kunnen gooien. Daar hebben ze in Samsung ook problemen mee gehad. Wel uh, gewonnen, uiteraard. Ja. Uiteraard, dus aanhalenstekens. Ja. En. Uh, ja, ze moeten de, die wedstrijd winnen dan zijn ze, nou, uh, op, op een Haarna-kampioen. Het was weer een kwartiertje Zandvoortse sport, dankjewel. Voor jou de volgende plaat. Sven Duif, op de plek van Ramses Chaffee, ma dernière volonté. Vivre Vivre, vivre.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 gaat het laat, met dan alsjeblieft. Ik heb het altijd zo gedaan. Ja, het altijd zo gedaan. Ja. ja, dan moet Charles zijn eigen zoon wegdraaien. Dat kan ja. toch niet? Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, jongens, we draaien wel, wel grotere artiesten weg, toch? Hier ja, dat, in, is waar, dat is in waar. In Wartertoren Sport. Even... Ayaan hier die zei al van... Jullie hebben ook mijn andere is weggedraaid. Ja. Eh, laatst, dus, ja, dat kan eh. Zaterdag 18 maart ja. wordt in zijst een extra vergadering... van de Ledenraad Amateurvoetbal gehouden. Deze vergadering staat vooral in het teken van de voorbereiding... op de Buitengewone Bondsvergadering van 21 maart... Er is van alles en nog wat te doen uh, bij die KNVB. Ik heb voor me uh, de telegraaf van vanmorgen... met een prachtig verhaal van Valentijn Driessen. Pas na een toelatingsdag besluit de KNVB... welke aspirantcoaches betaald voetbal... worden toegelaten op de UEFA Pro-cursus... of welke cursus coach betaald voetbal. Bij het sluiten van de deadline woensdag... moesten de inschrijvers 250 euro betalen... die ze sowieso kwijt zijn, ongeacht of ze één van de twaalf tot zestien deelnemers zijn. Dat is ook lekker, hè? Wat is dat voor maffia? Staat er een reactie van de KNVB in het nee, verhaal, nee, of niet? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat is dus zo, Ajaan. De KNVB dat, uh, verkoopt dit klopt. absurd hoge bedrag. Het zijn niet alleen uh, allemaal kapitaalkrachtige ex-internationals... <kijnt> die het uh, papiertje willen halen... met een beroep op de hoogwaardige kwaliteit van de Nederlandse cursus. Ajaan <tossimus> Kaxili, je ja. bent er. Je zit zelf in die ellende hoe zit het? Nou? Ellende wil, wil je het ook weten? Alinda wil ik, ik niet ik zeggen. Dat. Ik moet mijn diploma nog krijgen. Nou, mijn... <laughs> <laughs> ja, kijk, uh, ik heb uh, hier al een aantal keer gezeten en over dit onderwerp gesproken. Uh, het klopt dat ze te veel uh, eisen stellen, maar ook financieel. Uh, niet eens alleen uh, de TC3 kost met mijn hoofd, volgens mij 1100 euro bij elkaar. Uh, TC2 kost 4.250 bij elkaar en TC1 uh, is 8.000 en de uh, pro is volgens mij tegen de 20.000 euro aan. klopt en er zit nog natuurlijk de inschrijfgeld bij als je niet aangenomen wordt dan is die weg. Ja dus je kijkt tegen een totaalplaatje van iets van 40 mil aan of zo ja. uiteindelijk. Ja uiteindelijk wel ja en dan ja. kunnen ze wel zeggen van als je een papiertje haalt in, bij de KVB. Uh, dan kun je overal heel veel geld verdienen. Ja, maar we moeten ook maar blijven natuurlijk... dat je bij een, uh, een goede club terechtkomt. Of, uh, want ik denk dat een trainer van een middenmoot... van de Jupiler League... Ja, niet meer dan een uh, 70, 80.000 euro verdient. Dat denk ik niet. Nee, dus dan heb je eigenlijk een, een half jaar gewerkt... voor al je papieren. Ja. Ik vind het diefstal, maar ja. ja. Ja, maar goed. Het is natuurlijk ook... Uh, zolang het gedaan wordt... Dan blijft de KVB het gewoon doen. Kijk, zolang de trainers uh, het betalen, aankomende trainers, ja, zij zijn natuurlijk gek om het uh, niet te doen. Misschien... En aan, aan de andere kant is het ook natuurlijk een bepaalde elite. Dus ik kan ook denken, vanuit, als jij 20.000 euro bijvoorbeeld neerlegt voor je pro-ding, uh, ja, dan wil je toch echt. Dus maar ja, maar, maar hoeveel, hoeveel trainers komen jaarlijks? Uh, uit de proef, ja, uit... je hebt een maximum van 20. Ja, ja. ja, maar hoeveel schrijven zich in? Want dat is ja, misschien dat is wel, wel 40. Dat is ja. 40 ja. Nou, wel, meer ik, wel meer, denk ik hoor. Nog meer? Ja, dus toch. die KNVB wordt schatrijk gewoon door zo'n inschrijving. Ja, Danny Blind moet betaald worden. Ja. <lacht> misschien dat Roland Jans een beetje kan veranderen nu hij hier voor de KNVB gaat werken. Nee, nou, ik denk het niet. Ik denk dat zij dit beleid gewoon echt blijven houden. Ja. Ik, uh, ze veranderen weinig. Uh, ik vind wel dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat ze te veel verwachten van, van je als aan de andere kant, je kunt er ook zo naar kijken... als jij 8000 euro voor je TC1 betaalt bijvoorbeeld... Dan zijn ze toch gewoon genoodzaakt bij om je die diploma te geven? Nou, dat, dat vind ik een beetje discutabel. Ja, ja ik ook. Want, want, want nee, waarom zou je iemand die 8000 euro inlegt een diploma geven... als hij er niks van bakt? Ja, nee, tuurlijk. Maar, maar dat ze dan toch zeggen van, weet je... Uh, yeah, hij wil het graag en hij dat toch betaald, ja. Wat is goed en wat is fout? Hè? Want de KVB denkt dat ze alles uh, dat voetbal hebben uitgevonden. Maar ja, uh, jij kan niet zoveel uh, verstand van voetbal hebben als een ander. Maar jij kan het anders uh, uitleggen of anders doen. Niet iedereen moet 4-3 spelen bijvoorbeeld. Nee, natuurlijk niet. Maar kijk, ik neem aan als je zo'n cursus uitschrijft, dat daar bepaalde normen aan... Uh, ten grondslag liggen die je, waaraan je je zult moeten voldoen. En dat is niet 433 of 4-4-2. Nee, nee ik, ik, wat ik bedoelde zeggen van... Uh, ik schrijf me in en ik betaal die 8000 euro. Of wat dan ook, of hoeveel het ook is. Uh, en dan <kijkt> krijg ik hem toch wel. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, tuurlijk moet je er wel wat voor doen. Maar ik denk niet dat ze... Uh, ja, als je bijvoorbeeld de 5,4 hebt... iemand de 5,5 halen... dat ze daar dan zo moeilijk over zullen. Jij bent trainercoach trainer van de zondag A1 bij HFC, hè? Ja. Heb je genoten, zondag? Ja, er, er waren dus twee klassiekers. Er was de klassieker ja. tussen het eerste van HFC en AFC 1. Maar jij had ook een klassieker tegen AFC. Je wint met 15-0. Ja. Hoe doe ik, je dat? Uh, nou, maar ik, uh, ik, uh, ja, ik denk dat ik geen diploma meer nodig heb. Nee, ik heb gewoon echt een, uh, ik heb echt een leuk team, een goed team, uh, die echt uh, voor elkaar wil gaan. En wat ik aan deze wedstrijd belangrijk vond. Die hebben wij uit 4-1 gewonnen. En thuis dus 15-0. Uh, wat ik vroeger zelf als speler heb meegemaakt. En ook als trainer. Vaak vaak bij 5-6-0 stoppen ze met voetballen. Dan gaan ze laconieker worden. Je krijgt of nog een doelpunt tegen. Uh, ik heb in een rust stond het 6-0. Toen ben ik in een rust heb ik gezegd. Geen doelpunt tegen. En, en blijven Voetballen. Gewoon bij 0-0, eh, gewoon voetballen. En ja, toen liepen ze dan naar 15-0. Ik dacht bij mezelf: ja, dat kan gewoon niet waar zijn. En ik ben echt nogmaals echt trots op zodat ze dat ze uh, dat hebben blijven doen. Dus uh, we zijn acht punten los nu. En uh, champagne legt dat Ik vind het wel leuk, ik wil daar nog even iets over zeggen. Want bij de tegenstander bij AFC speelde de zoon van Harry Saxioni, gitarist is dat. Die zelf ooit een zeer begenadigd voetballer was. Ja, ja, en die ja, een keuze zeker. moest maken tussen een carrière Sorry, ja. Ja. bij Ajax 1 of uh, <kijst> spelen. En hij koos dus voor de gitaar. En hij koos voor de gitaar. Maar weet je hoe dat kwam? Omdat hij uh, bij een, uh, een selectiewedstrijd voor het eerste uh, uh, uh, het veld opkwam. En uh, in de kleedkamer kreeg hij te horen dat hij niet rechtsbuiten zoals hij gewend was speelde, maar rechtshalf. Maar goed, hij dacht van, nou ja, ik kan toch voetballen, dus maakt mij niet uit. En uh, hij kwam het veld op en hij monsterde zijn tegenstander. En hij dacht van, dat gaat wel lukken, was Volendam. En uh, nou, het potje begint en Rinus Michels was er ook. Die was toen Ajax uh, 1-trainer, coach. En uh, hij wordt, uh, ik denk, in de derde seconde gepoord door zijn tegenstander. <laughs> en hij draaide zich nog om. Hij denkt van, die ga ik even pakken, maar die was al dertig meter verder. En eh, toen dacht hij, eh, nu is het besloten, nu ga ik me helemaal op de gitaar storten, wat hij toen ook al deed. Ja. En zo is zijn carrière bepaald. En later zat hij in het Ajax-stadion en toen kwam eh, er een, een, een debutant in Ajax 1. En eh, toen hoorde hij die naam, toen dacht hij, verrek, die ken ik. En dat was de man die hem gepoord was, en dat was Arnold Muur. Ja, maar, ik... maar ja, ik denk, ik denk gewoon dat uh, de, de ploeg uit Amsterdam een beetje zenuwachtig was vanwege die fotograaf, die constant aan de kant stond, hè, toch? Ja, dat denk ik, uh, <laughs> ja. wat een mooie foto's, dankjewel. <laughs> Oké, okay, maar, maar we hebben weinig op Facebook gezet, hè? Ja, uit, uh... Nou, er is een heel artikel over verschenen. Ja, in de... uh, maar uh, jij hebt zulke mooie foto's gemaakt, dat er eigenlijk meer op dat Facebook moet, uh, Sjaal. Oh, nou ja, ik Ik, ik, ik zal eens in de archieven duiken. Dat lijkt me een goed idee. Tja, We ja, hebben nee, we als mag... gast Monique uh, Wilschut. <tie> en daar gaan we zo meteen over praten. Want de ongelijkheid in de sport uh, is daar heel erg treffend aan de, aan de hand. We gaan er zo meteen mee verder. Maar we gaan eerst nog even naar haar muziekkeus. Ja, luisteren. want, uh, want uh, we hebben natuurlijk een dame, uh, een, een Madonna. Die ja. eigenlijk uh, juist zwemt in het geld, maar ze zingt er ook nog over. Nou, nou, en deze Madonna zwom, ja. maar niet in het geld. Want daar <laughs> zal ze niet veel yes. mee verdiend <laughs> hebben. <hè>? Helaas. <laughs> nou is goed, is dus gaat Ron daar nog iets over zeggen straks. Ja. een van haar eerste hits was Like a Virgin. En het ging over de maagdelijkheid. En Ron, toen jij haar tegenkwam, was het afgelopen. <laughs> nou, al heel lang, ja. Maar eh, nee, we hebben het erover. Kijk, in, in de topsport. Eh, wat het verschil vind ik altijd zo mooi. Dat dit soort mensen zijn nauwelijks te benaderen. En topsporters vaak wel. Hè. Sommige topsporters dan hè, in bepaalde sporten. Want voetballers doen ook nog ja. wel eens moeilijk. Hè. Die uh, lopen dan lekker met zo'n koptelefoon op en dan uh, doen ze net of ze niemand zien. Maar Madonna, die uiteindelijk is het altijd zo, heb ik al gemerkt in de loop der jaren... met al die mensen die ik gesproken heb, die echt op de top staan... dat uh, als je eenmaal bij ze zelf zit, één op één, dat er niks aan de hand is. Het zijn altijd die mensen eromheen die het zo moeilijk doen. En Bij Madonna was dat ook het geval, want dan word je in een Engels hotel onthaald... dan hebben ze een hele vloer ontruimd en dan word je in een kamertje je gezet... Waar twee bewakers staan waar je dan de nieuwe cd mag beluisteren. Want oh jee als die gestolen wordt. En dan zit je daar verplicht te luisteren. En dan eh, mag je op een gegeven moment je weer naar een andere kamer geleid. De suite waar Madonna dan is. En er wordt allemaal heel ingewikkeld over gedaan. Nou, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zussen, je mag zo niet. En uiteindelijk zit je lekker een half uurtje met elkaar te babbelen. En is er helemaal niks aan de hand. Mm -hmm. En dat was met Madonna ook zo. Mm -hmm. Hartstikke leuke vrouw. Maar wij hebben onze Madonna vandaag hier. Ja, die zit hier. Nou en of. Ja. Maar wat ik wel wat me opviel en, en wat ik uh, zou teruglezen... In, in niet alleen uh, bij de juryrapporten van het Sportgele Velsen... maar ook uh, in jouw boekje Op het End... Uh, dat je uh, totaal niet gewaardeerd werd al die jaren... geen erkenning hebt gekregen voor jouw prestaties. En dat heeft je zelfs eigenlijk tot depressies geleid, hè? Nou ja, dat was wel een van de dingen. Ja. Ja. Dus niet alleen dat. Natuurlijk. Nee, nee, wacht, het, het ja. had er wel mee te maken. Het had er dus. wel mee te maken. En hoe ja. kwam dat dan? Waarom, waarom was daar. Want nu, als we nu naar de Olympische Spelen kijken ja. en, en, en ze tikken dat bord als eerste aan, staan we allemaal te juichen. Ja. ja. En, en, en jij deed dat ook en daar was totaal geen aandacht voor. Hè? Nee, nee, nee. Nou hoe ja, kwam dat? Toen de tijd was het ook geen uh, Olympisch uh, onderdeel? Nee. En, um, en ik denk, het is natuurlijk ook een sport wat niet zoveel mensen doen. Het is iets, iets speciaals en mensen kunnen zich niet zo goed inleven. Uh, en ik denk dat dat onder andere een reden is om daar um, niet zoveel aandacht aan te schenken. En um, kijk naar een sport als voetbal of hockey. Er zijn natuurlijk massa's mensen die daaraan meedoen. Dus uh, ja, die interesse daarvoor is natuurlijk veel groter, omdat mensen zich daarin herkennen. En iets als het zwemmen van de marathon is niet zo... Uh, nou, ja, dat is iets van van... Jeutje, wat, wat ben jij aan het doen? Uh, uh, maar ja, en, en die, ik denk dat de erkenning... Uh, um, ja, natuurlijk wel kwam vanuit mijn eigen omgeving... en vanuit Haardem uh, en uh, Velsen, waar ik dan woonde. Uh, maar wat ik het, het, het ergste zelf vond... Is de, is de officiële erkenning vanuit de sportbonden. Hè, vanuit de, ja, precies, ja. ja. En, en, en ja, dat is altijd uh, jammer geweest. Ja, maar ja. toen je sporten had je er eigenlijk niet zo'n last nee, van. Hè? Nee, maar later nee. dus wel, hè? Ja. toen je eenmaal klaar was. Ja, zeker omdat, uh, ja, nou, dan kijk je op televisie en dan zie je sportman van het jaar, sportvrouw van het jaar. En dan denk ik, ja, op wat voor manier wordt dat dan uh, bepaald? Ja, nou, bepaald door de, door, de, door, de, door de pers in feite. Hè? Dus uh, wie het meest in het nieuws komt en wie het leukst in het nieuws komt. Ja, bedoel. Um, die wordt ook gewaardeerd. En um, ja, sporters die niet in de pers komen... Ja, die worden vergeten. En um, ja, dat is jammer. En, en dan denk je van, waarom is het nou zo belangrijk? Uh, zoveel jaren later. Ja, het, het heeft te maken met uh, je, je eigen gevoel van zelfwaardering ook. Mm -hmm. uh, ik, ik heb jaren uh, niks gezegd over dat ik wereldkampioen was. Uh, sterker nog, uh, ik denk ik ga het me niet zeggen... want. Uh, die zullen wat denken van wie ben jij dan, weet je? En, um, maar ik heb ja, gemerkt dat het wel een, een deel van mezelf is. Maar je kreeg ja, nu in ieder geval ja. in Velsen eindelijk een waardering. Ja, nou ja, dat is naar aanleiding van, uh, <laughs> denk ik... De International Swimming Hall of Fame, uh, waar ik uh, in geplaatst ben vorig jaar. Um, ja, waarvan ze denken, oké, okay, we kunnen niet achterblijven. Uh, en ook de KZB... Uh, ja, dan ben je met de Gouden Speld, de Gouden Speld uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, nu, uh, ja, dit jaar uh, beloond. Ja, yeah. Yeah, dat is uh, heel fijn. Yeah. Uh, wat Mo Mo Monique zegt is uh, heel uh, herkenbaar. Um, als je uh, dat stukje erkenning, dat, daar heb je behoefte aan. Je hebt er keihard voor gewerkt. Je hebt er heel veel voor gelaten. En uh, dan is dat er niet. Dus dan kan je inderdaad in een uh, uh, uh, valkuil terechtkomen en dat, die kan best diep zijn. Maar het moment uh, uh, wat dat Monique zichzelf zichtbaar heeft gemaakt... even terugkomend op jouw woorden in de zin van... Uh, ja, ik heb het er maar niet over, want ja, uh, wie zit er op mij te wachten... en is dit wel zo'n belangrijk uh, item? Maar je hebt wel dat boek geschreven uiteindelijk. En vanaf dat moment ben je ook zichtbaarder geworden. En vanaf het moment dat je dus echt je verhaal vertelt... Uh, uh, en de beleving vertelt, dan, dan raakt en de mensen raakt, dan gebeurt er wat. En dat is, zit wel een beetje in deze tijd. Dertig jaar geleden was het vooral van, uh, doe even normaal en doe niet zo, ge nee, doe ja, maar, niet zo gek. Maar Herman Willemsen nou. die, die kwam wel volop in het nieuws en die kreeg wel allerlei medewerkingen. Ja, maar, dus, daar zit dat. Uh, ja, maar Herman Wilps was uh, in die tijd, ja. hè, in de jaren zestig, uh, de eerste... Maar dat ja. en um, die heeft heel veel ja, banen doorbroken, ja, als het ware. Uh, ja, dus die kwam inderdaad wel in het nieuws. Uh, maar goed, net wat Karin zegt, de tijd toen was heel anders dan nu. Je hebt nu social media, waar, waardoor je veel sneller uh, kunt laten weten... hoe het in elkaar zit. Uh, maar waar het bij mij echt om draait, is niet alleen de bekendheid, maar echt daadwerkelijk de erkenning. En um, uh, die heb ik. Ik heb jaren eigenlijk de erkenning ik gehad vanaf jaren negentig in de International Marathon Hall Fame. En um, dus ja, dat was voor mij het enige, maar ja, waar, waar ik ook wel trots op was. Ja, mag ook wel. Uh, en, uh, ja, ja. Uh, maar, ja. en ja, tuurlijk. Um, maar ja, nou ja, het is je, belangrijk gewoon voor je, voor je eigen om, om jezelf weer heel te voelen. Ja, dat klinkt misschien heel diep, maar nou ja, het is, zo, is wel zo. zo ja. Ja. eindig je ook een hoofdstuk in je boek hè? Ja. dat je in Spanje met trainingen aan de slag bent, gaan mindfulness trainingen ja. en zo. Ja. En dan zeg je ook, ik hervond mezelf weer. Het was helemaal niet vreemd meer om te zeggen dat ik trots mag zijn op mijn prestaties en op wie ik ben geworden. Mm -hmm. En toen ja. ben je die verhalen ook gaan opschrijven. Ja. Bovendien lees ik dat je bijvoorbeeld tegenwoordig in je huidige leven... geblokkeerde topsporters en mensen met een blokkade in luisteren en communiceren... helpt via de Tomatis-methode. Ja. Kun je uitleggen wat dat is? Ja, want je doet onder ja. andere Mark Evers, hè? Ja, dat heb ik gedaan, ja. ja, ja. ja. Nou, dat, klopt. Nou, Tom, dat is een uh, auditieve stimulatie, uh, dus, uh, waarbij je via de oren stimulatie geeft... Uh, wat dat, moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nee, dat is uh, muziek die je bewerkt. En, uh, kijk, we draaien nu muziekjes. En op de radio, we luisteren allemaal muziek. En we weten wat muziek met je doet. Op het gebied van emoties. En op het gebied van uh, associaties bijvoorbeeld. Uh, dus kun je je voorstellen dat als je die muziek bewerkt op een bepaalde manier. Dat je dat, je dat kunt sturen. Uh, en dat is wat ik doe. Uh, dus via bewerkte muziek. Uh, het sturen van, het opnemen en verwerken van informatie. Uh, en dat uh, werkt dan weer op het, het uiterste. Dus onder andere op communicatie, maar het werkt ook op de, op de psyche. Uh, het oor en de stem en de psyche, dat is een, een driehoekje, zeg maar. Uh, dat elkaar kan beïnvloeden. En ik heb gemerkt, uh, ja, mijn cirkeltje is rond: hè, vanuit de tofsport naar, uh, naar therapeutisch werk. Uh, en nu de combinatie daarvan dat ik. Uh, die topsporters die echt geblokkeerd raken op mentaal vlak. Of niet meer verder kunnen. Of, uh, ja, dat ik die echt kun, kan helpen. Mm. Niet alleen via die methode, maar ook via mijn eigen expertise... uiteraard en ervaringen. Ja, ja. Ik, ben, ik ben wel benieuwd hoe dat werkt. Hoor. Ja, ik ben, ja. nou Charles, ja. wij, wij, wij zijn allebei muzikanten, zeg maar. Ja, ja. In ja, maar ons uh, ja. amat, dagelijkse amateurleven. En nou. dan ben je toch wel benieuwd wat dat, wat ik weet inderdaad wat muziek... maar bovendien... Uh, ik zit in een stichting en, ja, en wat wij doen, dat is ja. ook weer interessant... wij bouwen muziekstudio's in ziekenhuizen waar kinderen muziek kunnen maken... omdat ja, wij ja. weten wat uh, muziek uh, kan doen emotioneel gezien. En uh, we horen ook uh, in de studio's die, uh, die draaien in de ziekenhuizen... regelmatig berichten terug van de artsen die ja. zeggen... vroeger moesten we die kinderen ophalen in de wachtkamer... nu moeten ze altijd uit jullie studio weghalen... Mm -hmm en krijgen we hele andere kinderen aan ons bureau... die, die vrolijker zijn, die rustiger zijn. Die, dat doet ontzettend veel ja. uh, met die ja. kinderen. En, en we gaan ook nu een, een, overigens een wetenschappelijk onderzoek doen... in ja, een mooi. van onze studio's met uh, professor Dr. Erik Scherder... de, ja. de, de, ja. de hersenwetenschapper. Uh, mm -hmm. um, want die wil onderzoeken wat nou exact die relatie is... tussen dat muziek maken... En daardoor gaan die twee hersenhelften met elkaar in verbinding maken. Ja. En het genezingsproces. Ja, ja. ja, ja. we weten dat muziek uh, nieuwe, he, nieuwe banen aanmaakt in de hersenen. Hè? Of nieuwe connecties. Nee, zeker. Dus dat, dus, dat we weten mooi. een aantal ja. dingen. Maar ja. Ja. nog nooit is er echt nee, wetenschappelijk klopt. onderzoek naar nee, gedaan. Klopt. En dat gaan wij nu proberen op te starten. Hartstikke ja. ja. ja. goed. Is heel mooi. Ja, ja. Ben ik ben erg benieuwd naar dat. Leuk. Jij, Monique, bent sinds 2009 trainster. Ja. Uh, dat doe je dus bij de zwemvereniging Haarlem. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Gebruik je daar ook wat je net benoemde? Uh, nou, niet in muziek, nee. nee. Dat, dat, dat, dat, dat bewaar ik echt voor als het uh, therapeutisch is. Maar wat ik daarin wel gebruik is, um, is de manier waarop je kinderen benadert. Uh -huh. En um, uh, hoe je kinderen motiveert. En, um, want ik ben trainer, zeg maar, van de, tot en met kinderen van 13, 14 jaar. Zo, dus uh, klaarstomen voor de hoofdtrainer, zeg ik altijd maar. Um, en daarin vind ik het wel heel erg belangrijk om, uh, om hun, hun eigen drive... hun eigen plezier te benadrukken. En, uh, en dat te combineren met uh, ja, je kunnen focussen voor, voor topsport uiteindelijk. Ja. Ja, maar leuk, joh. Ja, ja, ik vind het erg leuk. Ja. En dat doe je het open en de speedo groep? Ja, het ja, ja. open waterteam, ja, um, dat is bij Zet van Haarlem, was een beetje... Ter geraakt, maar hij is nu weer uh, in opkomst, zeg maar. En uh, Zet van Haarlem heeft nu een, uh, een trainer, Gerard Meurs... die uh, altijd, uh, ja, nationaal niveau uh, zeer goede trainer is... als trainer van, uh, van Edith van Dijk, onder andere. Die zit nu bij Zet van Haarlem, dus uh, ja... hij zal het open water zwemmen zeker weer uh, motiveren. En daar kan ik zelf ook een rol in spelen in de coaching dan. Ik ben blij dat wij als Watertoren Sport jou de aandacht hebben kunnen geven... die we wilden geven, ja, want dat ja, verdien je wel. natuurlijk heel <laughs> erg. Vijf keer Nederlands kampioen... Uh, twee keer uh, het kanaal over Dover-Calais in 8 uur en 44 minuten en een keer in 8 uur en 19 minuten. Beste dat, seizoentijd. Ja, dat was het beste uh, ja. tijd. Zowel, met, zowel bij de mannen als de vrouwen. Uh, ja, zeker. Dus en keer uh, wereldkampioen. Ja. Dus daar zit wel een dame hier. Een dame van de zwemmerij. Ja. ja, knap. En ze heeft heerlijke muziek uitgekozen. Ja, maar, maar ik heb er even tussendoor een stukje therapie nog voor onze oh. gast ja, ja, ja. Ik ben benieuwd. Want, ja, we hebben een paar keer het kanaal overgezongen. En nou, via het kanaal van Radio Zandvoort. Swimming into deep water. Why do I do all the things?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 van wordt. De Deza Getting Longer, nou dat klopt ook nog helemaal, want we gaan weer het zomerseizoen tegemoet. Dus de dagen lengen weer. En uh, nou, dit was dus een beetje therapie voor onze gast Monique. Monique, ik hoop dat, uh, dat je er een beetje verholpen van geworden bent. Ja, tuurlijk Ja, Don <laughs> Rosenbaum was dat. We gaan nog even wat voetbal doen, want uh, gisteren voor de wedstrijd van Ajax was een wedstrijd uh, waarin een Nederlandse speler ongelooflijk opviel. Ryan, Ryan Babel, Was ja. hij goed, zeg. Heb je hem gezien? ja dat ah, is echt fantastisch. En inmiddels zit uh, naast ons Jos de Jong, want die gaat praten met uh, Brian, de correspondent in Londen. Want uh, de Middlesbrough team uh, heeft een trainer ontslagen, Jos. Ja, ik heb, het, uh, ik, ik heb het ook gehoord, de resultaten zijn achtergebleven. Dus uh, de club heeft besloten om de goede man aan de kant te zetten. Wel een beetje verbaasd, want volgens mij hebben ze het de afgelopen jaren toch redelijk gedaan met die man. Maar uh, het is niet genoeg en hij wordt aan de kant gezet. Vraag zometeen als je met Brian gaat praten, uh, want om één uur is de loting hè, voor de volgende van yeah, Ajax, yeah. of daar een Engelse ploeg uh, moet komen volgens hem. <laughs> Ik wil even vragen aan hem. Ga je gang. Oké. Okay. Brian, are you there? Good morning, yours. Good morning, Zanford. Good morning. Good morning. How, how's life, alright? <laughs> Oké, okay, no complaints. It was a pity. I was in the UK uh, last week and I, uh, I went to a, a pub and followed the fantastic game between uh, Manchester City and uh, Monaco. And I gave you a call because I was actually expecting that, you, that you'd be in London yourself as well. I want to invite you for a beer, and suddenly you happen to be in Holland. <laughs> oh, that's that's that's the way it is. I come back and forward. Um, you know, I travel quite a lot Yeah, yeah, yeah. But did you enjoy the game? Oh, it was absolutely fantastic, and especially the the whole atmosphere in that bar was absolutely. It was phenomenal. It was full of uh, Manchester uh, City fans, um, uh, English people just watching the game. It was it was a, it was fantastic. The atmosphere okay, so in those kind of pups in the UK is absolutely fabulous, it's great. Yeah, yeah. And, that's, uh, that's true. Did you actually see Guardiola? I thought the guy was applying for a heart attack or a sudden death. <laughs> <laughs> well, I'm sure at this stage of his life, he's been in situations like that many times. <laughs> yeah, but this was really but exceptional. It was It was. It, fantastic. It was, it was uh, Manchester City actually defensively were uh, terrible. Uh, it was a game of two halves the first half obviously uh, to monaco they were they they were uh, exceptional and then the second half city uh, sorry uh, manchester city uh, aguero missed two very simple chances yeah. and then at the last at the end they gave away a simple free kick they defended absolutely terribly the positioning of the goalkeeper was ridiculous en het was een easy goal, man yeah, bro, okay. to hold the game, you know? I just, ma I just make a short uh, translation. Ik uh, vertel yeah, net yeah. dat het een geweldige wedstrijd was, ontzettend leuk om naar te kijken. <kijf> de eerste helft was uh, uh, Manchester City eigenlijk nergens, maar de tweede helft uh, hebben ze ervoor gevochten om, uh, om in ieder geval een goede score te, uh, te maken. Maar de verdediging liet het in de laatste minuten echt uh, te wensen over. En het was een geweldige kopbal van ik weet niet wie het was, maar uh, die uiteindelijk de wedstrijd uh, besliste. Hoe who was de actually scoort in the last minute? What the last five minutes? Who was it over Monaco? That, that, uh, was het uh, Bakayoko? Oh, it could be, could be. Yeah, yeah. Yeah, they had they, they had Bakayoko, who was fantastic, and uh, Mape. Mape, I think, was the other. Mape, ja, yeah. yeah. yeah, I, I very think you're young right. young players. Yeah. And extremely talented what do you actually uh, think of uh, what do you think of the Brownie I, I think he was playing a fantastic game wasn't he he he was but I, I you know hello I can't hear you anymore Brian better he had more um, he had more space to play I think the way Guardiola lines the team up isn't his best yeah, yeah? yeah. I, I feel that in you maar hij okay. is ook een talent. Ja, um, yeah. ik heb het even over uh, de Bruinen van. die volgens mij een ontzettend, ontzettend een goede wedstrijd uh, speelde. Een vast, uh, vaste plaats, een vaste rustplaats in het elftal. Maar uh, ook hij kwam niet echt uh, helemaal uit de, uit de verf. Oké, okay, but anyway, uh, next, uh, next Sunday, um, city is going to play against uh, Liverpool, hè? Eh? Number three the... uh, against number four. Correct. Yeah. And What a, do you expect from that? I personally expect uh, a, a draw, even score. But uh, Liverpool have two games more than Manchester United and Arsenal. And oh, yeah. in reality, if they want to hold a position for the Champions League, they have to get some result here. Okay. Now, if, I'm right, if I'm right, they have beaten Manchester City already this season. That's right. Yeah, they did. And... and yeah. um, ja, ik denk dat zou Oké, dus aanstaande weekend een belangrijke wedstrijd tussen Manchester City op de derde plaats en Liverpool op de vierde plaats. Maar Liverpool heeft twee wedstrijden meer gespeeld. Dus die moeten er hard aan werken om in ieder geval te, pr te proberen aansluiting te houden. Manchester City tegen Liverpool was al eerder gespeeld in november, geloof ik. En toen heeft Liverpool mooi gewonnen. Hey, um, another question. Middlesbrough. Is as uh, yes. far uh, Karanka. <laughs> <laughs> They have another unfortunate uh, position for how um, easy it is to fall out of grace in, in, in modern football. Yeah. and now there's talk of Kus Hidic. Um, coming to Ooh. replace uh, <laughs> Goethetic, the the the Dutch. Who's, who's, who's he? Never heard of the guy. <laughs> <laughs> he, he, he, I think he he he gets these lovely positions to um, look after the team till the end of the season. <laughs> okay. Oh, I was aware. Well. Uh, he he's he's been looked at for the moment, but okay. uh, I I don't know. Middlesbrough they came up last season from the championship. Uh, they they just didn't invest yeah. um, and they really it's They're, they're terrible to look at. Yeah, okay. Guys, okay, we, you got you got we got one minute We got minute left, so... Uh. Sorry, okay, <laughs> I'll, uh, I'll make it quick. There's a snelle, a snelle vertaling. Middlesbrough heeft Karanka ontslagen. De naam van u, Hiddink. Hidding wordt weer uh, genoemd. Hidding, natuurlijk, yeah. Yeah, okay. <laughs> <laughs> yeah. We have to wait and see... Hey, Brian, I'm, I'm sorry. I, I could... Uh, I'd love to talk for you for many hours about football, but we gotta make it an end. I'm sorry for okay. that. So have okay. a very nice weekend, and uh, I'll speak to you next week again. Oké, oké. Oké, cheerio you. vanuit. Thank you, bye, bye, bye, bye. Bye, Brian. Oké, okay, cheers. Bye. Bye. Ja, luisteraars, want uh, Watertorensport tweede uur is uh, uh, alweer bijna ten einde. Ik heb begrepen dat we nog eventjes doorgaan uh, na de klok van 12 uur. Dus uh, blijf vooral luisteren naar ZM Zandvoort. Tot straks. En als u gaat uh, lunchen natuurlijk een hele smakelijke lunch doen, wensen.